Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft in De Lutte in Alverijssel een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij was in het bezit van een vuurwapen met munitie. Volgens de AIVD is de man een IS-aanhanger. Bij huiszoekingen werden mobiele telefoons, een laptop en gegevensdragers in beslag genomen. Ook zijn er documenten gevonden waarin de jihad wordt verheerlijkt. De man werd half februari opgepakt en zwijgt sindsdien tegen de politie. Zijn voorlopige hechtenis is deze week verlengd met 90 dagen. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim... hebben elkaar de hand geschud in Hanoi. Onthalve in Nederlandse tijd ontmoeten de twee leiders elkaar... in een hotel in de Vietnamese hoofdstad. Na de korte ontmoeting voor de camera's... spraken ze elkaar zo'n 20 minuten achter gesloten deuren... met alleen hun tolken erbij. Morgen is er nog een ontmoeting. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Hij volgt Pieter Jaap Aalbersberg op, die sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is. Pauw begint op 1 mei in Amsterdam. Hij was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam en stond bekend als een man van de straat die veel betrokkenheid toonde bij zijn agenten. Onder Pauw zijn de misdaadcijfers in Rotterdam flink gedaald. Het aantal woninginbraken en straatroven is sinds 2012 meer dan gehalveerd. Het aantal overvallen nam met 37 procent af. Het Openbaar Ministerie eiste een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar en vijf jaar rijontzegging tegen Sim B., de verdachte van het dodelijke ongeluk vorig jaar in Annepalona. Daarbij kwamen drie tieners om het leven. De twintigjarige verdachte zegt zich niets van het ongeluk te kunnen herinneren. Ook weet hij niet of hij de auto bestuurde. In zijn bloed werden alcohol en wiet aangetroffen. Volgens het OM had hij drie keer de toegestaande hoeveelheid gedronken. Het weer lenteachtig met veel zon en 15 tot lokaal 20 graden. Verder staat er weinig wind. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De resultaten van de Euro Breakdown. Oh, heerlijk jongens. Het is vier over zeven. Bijna vijf over zeven. En het is tijd voor het weekend. Woo! Heerlijk. Oh, Verity. Het is weer een uh, one man en one woman show. Uh, ja. Deze week. Maar we waren er al wel over uit dat wij het ook wel makkelijk met z'n af kunnen, toch? Zonder enige moeite. Makkelijk, appeltje, eitje. Ah, hoeveel is jouw weekend begonnen? Uh, relaxed. Mm. Ik was gisteren vrij. Oh, dat is waar. Je had een, een, ja, op zich wel die relaxed werkweek. Twee dagen werken, toch? Ja, dat was toch wel lekker. Mm. En uh, ik heb net een housewarm gehad van een collegaatje. Oh. Dus dat was ook gezellig. En uh, nu zitten we hier. En van het weergenoten.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 Hey, leuk, joh. Hey, um, we hebben natuurlijk in ieder geval genoeg... Jij hebt een heel relaxed weekend gehad. Uh, laten we daar beginnen. Ik heb gewoon heel hard moeten werken. Gisteravond. Oh. Ja, echt gewoon verschrikkelijk. Ja, ik heb een heel relaxed weekend gehad. Gewoon genoten van het weer. We gaan gewoon stik jaloers. Dat is gewoon niet eerlijk. En uh, uh, ja, dat was het eigenlijk. Niet heel veel bijzonders. Bij Fijn voor jou dat jij zo'n relaxed weekend hebt gehad. Leuk, joh. <laughs> echt geweldig. Ah. Nou, top. Hartstikke leuk.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 van Amy Winehouse, die wordt voorlopig uitgesteld wegens uh, tussen haakjes uitdagingen. Uh, de reeds aangekondigde, aangekondigde wereldtournee uh, waarin een hologram van de in 2011 overleden zangeres van Amy Winehouse, de, uh, Amy Winehouse de hoofdrol zou spelen, uh, vindt voorlopig geen doorgang. De makers van het hologram zijn bij uh, de, het ontwikkelen ervan uniek en gevoelige uitdagingen tegengekomen. En de tour wordt uitgesteld tot we het beste pad naar een creatieve, spectaculaire productie hebben gevonden, uh, die recht zou kunnen doen aan de nalatenschap van, uh, van Amy op het hoogte.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 Ja, niet op dezelfde manier. Dat is dan een hologram. Ja, absoluut. Nee, dat sowieso. Maar daarom zeg ik, ik, ik ga toch liever altijd voor het echt, maar dat is ook een beetje mijn mening. Kan natuurlijk verdeeld zijn. Wij gaan in de tussentijd uh, gaan we door naar de nieuwe plaat van Cura. Nothing Else Matters. Is deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. Uh, hoe die gaat. Hoe die gaat klink? Dat ga je nu horen. Je hoorde andere, andere Jack Jones met Play. En we hebben nog een leuk nieuwtje in ieder geval in de tussentijd. Voor de mensen die in de zomer nog genoeg festivals af willen gaan. Want 28 juni is er ook nog een festival. En dat is Park Pop Saturday Night. Dat is een, even kijken, waar wordt dat ook alweer precies gedaan? Nou, daar komen we, daar komen we zo nog heel even op.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 ...op december nog een show in het Avos Live...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 Heerlijk jongens. Het is bijna half acht. En dat betekent dat we straks ook de, de nummer 40 tot en met 30 gaan doornemen. Even kijken wie waar is gebleven hier in dit mooie lijstje van de Euro Breakdown. En ja, we hebben alleen wel vervelend nieuws. We kunnen geen je moeder maar weten spelen. Dat is weer jammer. Ja, tenzij Kun jij nog iemand optrommelen, denk je? Die echt gewoon binnen no time hier is om tegen jou op te nemen. Mmm.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 Nee, ik heb echt geen idee. Ik weet niet wat mensen aan het doen zijn. Mhm, mm ja. Dus uh, ik uh, gooi het... Uh, in een appje... en ik kijk uh, wel. Oké, okay, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hey, dan gaan wij uh, in de tussentijd gaan wij nog even één plaatje verdraaien... voordat wij uh, dan uh, naar uh, de Euro Breakdown toe gaan. Waar we dus uh, de eerste tien platen... van de 40 gaan benoemen. Kijken wie waar is gebleven. Maar we gaan eerst door naar N.O.T.D. en Felix Shaw met So Close... As I'm lying next to someone else, drink without you mm. doesn't fix me. But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 Man Manidine, catch me ballin' out in London I'm Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday You sign Bo, crazy, run to the hundreds yeah. I keep my neck Hood nigga with the money and they lovin' it yeah. She got comfortable, she call me by my governor Pull up in the roads with the white seats And pull off in the Porsche like a car yeah. thing. I'm cocky, beat that pussy up like Rocky I fly to Amsterdam for the yeah, right thing right. These dudes ain't nothing like me, they car tease. Yeah. I booked up for the night, paid a bar fee. Yeah, Told the trolley to the gang, Black Wall Street Shark blue coupe with the shark feet yeah, exactly. Puts a million neck can't get them off me Gucci Mane, a gun, kiss me, follow me the thunder And escape the hunger some time.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 Just to get some time back, that's right Cause for you and me, I got no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 Daar ben ik heel vrolijk van. Ja, daar ben ik inderdaad wel vrolijk voor. Dat is gewoon meer gewoon. Uh... Ja, dan ben ik ben in de shop geweest. Daar echt heel vrolijk <benodig>, man. <lacht> Top man. Ja, nee, nee, ja. Dit was even een momentje. Die, die, die, dit, dit had je <lacht> gewoon op een. Je had je gewoon bij moeten zijn, denk ik. Ja. En nou had toch eigenlijk een camera op mijn gezicht gericht moeten deze. Ja, nou ja, er zit vertraging op de camera, dus we kunnen het misschien nog terugzien. Ja, maar er staat geen camera op mijn gezicht. Dus misschien ziet mijn gezicht niet.